Rashid Finch met het nws journaal De Arabische Liga heeft de Syrische en gewapende groepen opnieuw opgeroepen het geweld te staken. De Liga kwam vandaag bij in nk om te praten over de waarnemersmissie in Syrië... ...die al twee weken duurt. Er is steeds meer kritiek op de missie. Critici wijzen daarbij op het geweld door het regime dat onverminderd door lijkt te gaan. Minister Rosenthal vindt het niet meer dan normaal... ...dat de koninklijke familie vandaag aangepaste kleding droeg... ...bij een bezoek aan een moskee in Abu Dhabi... Hij reageerde in de Verenigde Arabische Emiraten op kamervragen van de PVV over het gewaad en de hoofdhoek die koningin Beatrix en prinses Maxima droegen. De PVV noemde dat een wanvertoning en een legitimering van de onderdrukking van vrouwen. De regering in Jemen heeft ingestemd met een wet die president Saleh en iedereen die onder hem heeft gewerkt onschendbaarheid geeft... De wet geldt voor de hele periode van 33 jaar dat Saleh aan de macht is. Saleh ging in november na maanden van volksprotesten akkoord met een machtsoverdracht in ruil voor immuniteit. Maar dat moest nog worden uitgewerkt. In de Drentse plaats nieuw Dordrecht is de brandweer uitgerukt voor een gezin dat was weggezakt in modder. Een stel en een dochter van tien kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten. De moeder kon zichzelf bevrijden, de andere twee lukte dat niet. Het meisje zat vast tot vlak onder haar oksels brandweer kon de twee uit de modder trekken. Het gezin is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De man die in 1983, de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer, doodstak, is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd tegenover de Amsterdamse zender AT5. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Nico Bodemeijer was 16 toen hij Duinmeijer doodstak. Het leidde tot veel ophef. Veel mensen zagen het als de eerste racistische moord sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de rechter vond racisme niet bewezen. Het weer, vannacht is het bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 Zoek naar liefde, trau die nooit teleurstelt. Zijn geweldige kracht. Zijn ge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 Waar een Sünder verloren, wenn du stierst, doch heb den Kopf. Nicht mehr versehen, sein Tod habt ihr das Lied. Mein Vater lenkt wir auch hin Denn Fall auf je ist Fall auf je ist Fall auf Jesus und leb. Dein Weg ist manchmal Schwarz und trinken voll dein Held, dann schreit zu Jesucht, schreit zu Jesu Hund, schreit zu Jesus. Schreit zu Jesus.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 en uh, ook via de website de link van de huizen van gebed Nederland kan jullie op onze website vinden dat is www.gebedzandvoort.nl Dan vind je een link 24.7.nl en zo kom je dan op de site van, de, van die overkoepelende, overkoepelende organisatie van Huis van Gebed Nederland en we zijn onderdeel daarvan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 En is het in Amerika net als in Nederland? Of zijn ze daar al wat anders bezig misschien? Je bedoelt uh, huizen van gebed? Ja, dat heet uh, Houses of Prayer. Ja, het, uh, het principe van Houses of Prayers, ze vullen dus wel wat anders in dan hier in Nederland. Uh, hier bij ons in Zandwoord proberen we dus zo te organiseren dat één persoon één uur bidt. Althans, dat hier, daar streven we dus naar. Dat één persoon één uur bidt en dan...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 dan kunnen we het direct uh, ja, op onze lijst zetten. Dus uh, van 2 tot 5. De eerste en derde maandag. Dan bidden we voor uh, zieken. En dan kunnen we dus uh, per maandag dus, zeg maar, zes mensen uh, geholpen worden. Oké, okay, dus WWW Gebed Zandvoorts. En daar kan je alle informatie in lezen. Nou, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En veel succes.